In de Randstad is onder andere veel vertraging op de A1, de A2 en de A9 richting Amsterdam vanwege het optreden van Coldplay in de Arena vanavond. Op de A6 van Lelystad naar Muiden ook 20 minuten op onthoud voor knoop in Muidenberg en dat heeft natuurlijk te maken met de drukte op de A1. Dan de A20 Gouda Hoek van Holland bij Schiedam. 3 kilometer door een ongeluk. De A27 Gorkum Almere tussen Lunette en Hilversum. 10 kilometer. Een half uur oponthoud heeft het verkeer op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Den Dolder en Amersfoort Vathorst. Ook op de A28 maar dan de andere kant op. Van Amersfoort naar Utrecht bij Rijnsweerd. 4 kilometer door een ongeluk. Er zijn er twee rijstroken dicht. En een opvallende file op de N446 van Leiden naar Ter Aar. Bij Wouwbrugge 2 kilometer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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu Zandvoort draait door. Welkom terug De tweede uur Zandvoort draait door, dan maar wel ietsje anders. Ook het tweede uur is de techniek in handen van Ronald Kraaienstein. En ik moet erbij zeggen, zijn muziekkeuze is het ook. Maar ik doe het. Ik doe de gezelligheid. Ze lachen zelf als ik het zeg. kun je nagaan? Tap tijd garantie voor gezelligheid. haha, ai, haai, haai, soetse haai, Hé chef, ik moet naar haai, wassena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 Schadekop moet nee. je Nee, geen schadekop? Nee, schadekop ben je pas echt als je Zandvoorter bent. Ja. En als je later in Zandvoort bent komen wonen... Ja. dan roepen Benen. de Zandvoorters meestal dat je aangespoelde. O, oh, ja, oh, ik dacht dat je een import dan Ja, mag. mag ook. Ja. ja maar je... aangespoelde, dan, ja, dan heb ik hem gejutterd. Ben jij, ben jij ook een niet? Nee. Geen import. Ben je, nee. gebo ben je geboren hier? Ja. Oh. En, en, en Ronald? Ik ben wel geboren, maar niet hier. Oh, ik dacht <laughs> dat jij opgericht was, hè? Ja. Ja. Ook. Ja. Ook. Ja, deels. Ja. Ja. Ja. Klei en zo. Ja. Ja. Ja. Een hey, nuttig gesprek, lekker kort. Ja, goed hoor. Goed, hè? <laughs> Step on, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you.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 To save a life and the um, ik hoor net dat Hans een lange boodschap heeft. Nee hoor, het is maar hele korte, maar wel heel erg leuk. Beach Throwdown, 25 juni en 26 juni. Na het succes van afgelopen twee jaar vindt op zaterdag 25 juni, dus morgen... en zondag 26 juni de tweedaagse sportevenement Beach Throwdown plaats. Beach Throwdown is de unieke fitnesstest op het strand...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 Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op de website www.beachtrowdown.nl. De kosten zijn 40 euro en de website is www.beachtrowdown.nl. En de locatie, zoals ik net al gezegd had, is het strand. Mooie boodschap. Een mooie strand. Mooie boodschap. Mooie. See To Z There is no question Z We come on this loop, John B So bro Grote stappen, klein berichtje, of klein berichtje, grote stappen? Nou, dan... Grote stappen, en klein berichtje. De 10.000 stappen van Zandvoort. 26 juni, zondag, van 10 tot half 12. De wandeling in groepsverband zorgt er niet alleen voor... dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden door sportservice Heemstede Zandvoort. De naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi rondgetal. Om gezond te leven zouden volwassenen dagelijks... 10.000 stappen moeten zetten. Dat zijn er heel wat. Een mens zet gemiddeld 6.000 stappen per dag. De 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met anderhalf uur stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd... dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is er natuurlijk een goede manier... om te ontspannen voor de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur... en is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen... en is geschikt ook voor iedereen. De deelnemers is gratis... En vooraf aanmelden is niet nodig. Doorgaans vinden de wandelingen plaats op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal vrijwel altijd cafetaria en niet de oude halt zijn. Heeft u vragen over de wandeling... dan kunt u contact opnemen met Sportservice Heemstede Zandvoort. Het e-mailadres is info at of telefonisch 023 573 4679. Tijd voor wat Italiaans, Hans. Oh, dat is goed. Kunnen ja? die ook lopen of niet? Ja, ze zeggen het. Ja, oh. ja, ja ja, okay. ja, ja. Je weet nooit, hè? Nee, nee, dat is waar. Als je starten. Geen weer. zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Half tot zwaar bewolkt en in het oosten nog kans op een bui. Er zijn wolkenvelden, dat was ook een bui. En er zijn wolkenvelden en in het oosten en zuidoosten kan er een bui voorkomen. Waarbij in de avond in het zuidoosten een stevig exemplaar met onweer niet uitgesloten is. In het zuidwesten en het westen zijn er brede opklaringen. En deze breiden zich geleidelijk uit over het westelijke helft van het land. De temperatuur loopt daar 1 van 19 graden vlak aan zee... tot 26 graden in het oosten van het land. De wind is westelijk en is zwak tot matig van kracht. Komende nacht zijn er in het westen opklaringen en in het oosten wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen het zuidoosten blijft gevoelig voor een bui. De minimumtemperatuur varieert van 12 graden in het westen... tot 16 graden in het oosten bij een zwakke, tot matige west tot noordwestenwind... Morgenochtend is er veel bewolking met langs de oostgrens buien regen. Elders is het meeste droog. In de middag komt er ook de zon tevoorschijn... maar dan kunnen er wel enkele lokale regen- of onweersbuien ontstaan. De winst is overweldigend, overwegend westelijk en is zwak tot matig van kracht. De middagtemperaturen komen uit op een graad of 22. Hans, Hans, Hans, Hans, Hans, vraag je. Ja, ja, ja. Als het woordje on, geen betekent, hè? Onweer. Ja. Hoef je daar niks voor te lezen? Nee. Als we dat hebben? Nee? Nee. nee. Moet je wel voorlezen? Oh, ja. Ja, oké. Okay. Vraag je. Wat bedoelt hij nou? geestelijk in de war gebracht, worden. Gaat het, gaat het weer een beetje, Hans, nu? Het gaat weer. Ik, ik was helemaal de kluts kwijt. Ja? Ja, ik, ik zoek hem nog, hoor. Ja, niet meer gevonden ook, hè? Nee, ik heb hem niet meer gevonden. Oké, okay, nou, dan. <laughs> um, Zullen iets draaien over een kledingstuk? Ja, dat hangt er vanaf. Een rode. Een rode? Ja, is goed. Oké, okay, gaan we doen. She's tried on everything. Every little thing inside her closet And she knows it's getting late Knows that I've been waxing and I'm starving Cause we've been working overtime She wants to make a is you Ik weet niet of, uh, of ze zondag dat ook haalt, Debbie van Keuken... maar ze treedt wel op bij uh, muziek op zondagmiddag van 4 tot 6. Iedere laatste zondagmiddag van de maand... bent u van harte welkom op de muziekdag van Studio Antonie. Zang met pianobegeleiding bij een open haard. Al of niet aan, ik zou hem nu niet aanzetten. Geen mooier einde van een heerlijke zondag. Dan luisteren naar mooie muziek. En zoals ik al zei, zondag 26 juni wordt de zang verzorgd... al dan niet in een rode dress door Debbie Keuken en speelt Wouter Agen op gitaar. De deuren open om half vier en de toegang is gratis. De locatie is Studio Anthony, Oosterparkstraat, nummer 44. I got this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 So don't stop, stop, yeah. Timberlake met een nummer wat hij zojuist even zong Can't Stop The Feeling gaan we verder met dingen die uh, nou, gecompliceerd kunnen zijn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 Ja, Hans met nieuws over een schelpenkar. Ja, volgens mij is dat ook heel gecompliceerd. De restauratie van een schelpenkar ligt goed op schema. De restauratie van het afgebroken wiel van de unieke oud-Zandvoortse schelpenkar ligt op schema. De Zandvoortse smid, Martijn Jacobs, heeft het metalen gedeelte van de wiel, de zogenaamde kluts, gemaakt en voorzien van het heel apart stuk hout. Ik ben de kluts eens kwijt trouwens. Zoeken. De klus is het metalen centrum van een wiel waar de assen aan verbonden is en waar de spaken bijeenkomen. Het hout wat gebruikt wordt is, komt uit westelijk Afrika, waar het uit zeer duurzaam beheerbare bossen komen. Dat soort is Iroko-hout en zeer weerbestendig. Dat wil zeggen dat het na vele jaren onbehandeld te zijn onder zeer slechte weersomstandigheden niet weg zal rotten. Precies wat er nodig is voor een schelpenkort. Zodra het wiel geconstrueerd is, wordt de kar op de rotonde bij Nieuw Unicum geplaatst. Waar de toeristen van Zandvoort zal verwelkomen. Zullen we nou toch een beetje terug in de tijd gaan Hans? Ja, is goed. Met suspicious mind, Hans. Ja, ik wil iets vertellen over de internationale verbazing over onze duinen. Ruim 80 internationale en Nederlandse duinexperts waren van 15 tot en met 17 juni in Zandvoort bij elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen over het beheer en herstellen van het Europese duingebied. De expert bezocht de donderdag de ondanks uitgevoerde Europese Life projecten in het Nationale Park Zuid-Kennemerland en de Amsterdamse waterleidingduinen... en waren overweldigend door de schaal van de Noordwest-natuurkern. Het lijkt wel of je in de Afrikaanse woestijn bent. Enorme stuifduinen, grote grazes rond natte meren... het is haast of op safari zijn, vlak bij Amsterdam... was de reactie van een expert. Maar liefst 10% van de Europese kunstduinen... en 90% van de Europese binnenlandse stuifzanden... ligt in Nederland. Deze natuurgebieden staan onder druk... Maar mede dankzij de Europese live-projecten... worden er gewerkt aan behoud van biodiversiteit. Tijdens de bijeenkomst werden alle live-projecten samengebracht... die de afgelopen jaren in de Europese duinen en stuifzanden zijn uitgevoerd. Met de inbrang, inbreng die uit onder andere Portugal, Denemarken, Zweden... Finland, Letland, Polen en Engeland en uiteraard België en Nederland... was vrijwel de gehele Atlantische en Oostkust vertegenwoordigd.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 The Proclaimers, I'm Gonna Be. En dan zit het er alweer bij en op. Dan gaan we weer naar het einde van de, dit programma. Dan zien we zien elkaar graag volgende week weer. Ja, Tot. alle twee is het goed is, hè? Uh, nou, uh, nou, ik denk dat ik even in Maastricht ga zitten. Oh, ga jij in Maastricht? Dus dat ja. komt niet? Nee, nee, nee. Nou, lekker, ik ga even, uh, leuke dingen, nee, dat is niet waar. Andere <laughs> dingen doen. Oké, okay, nou, ik wens je in ieder geval heel veel plezier. Dankjewel. Samen met je vrouwtje, hè? Ja, ja natuurlijk. Oké. Okay. Oké. Okay.